tegen El Anoui, die Marokkaan. Kan het nog worden, want uh, jullie weten misschien... er is geen tijdbreak in de vijfde set. We zijn bezig vanaf half tien. We gaan vrolijk verder. Het is 4-3 voor Nadal in de vijfde set. Maar het is aan service. Djokovic kan dadelijk weer gelijk maken. Gaan wij weer even naar het voetballen in Enschede. FC Twente op die 2-0-voorsprong tegen Groningen. Andy. Ja, en als je ziet dat FC Groningen nog geen mogelijkheid heeft gehad... dus ook geen kans, uh, ziet het er goed uit voor FC Twente. 19 wel zo brein niet verloren. En ook deze 20ste lijkt dat uh, te gaan doen. FC Groningen uitwedstrijden, dat is helemaal niet zo best. Want één uitwedstrijd slechts gewonnen dit seizoen tegen de Graafschap... met uh, veel moeite. En dus uh, gingen ze al hier uh, naartoe van... nou, ziet er niet echt goed uit. Luc de Jong, tweemaal uh, scoorde hij 2-0 de voorsprong. Dus voor Twente heeft de bal gespeeld Bayrami, Bayrami... Naar buiten naar Chatli, Fijne voetballer om naar te kijken. Chatli houdt de bal eventjes bij zich en trekt dan naar binnen. Speelt de bal naar Bayrami en wil hem graag terug. Maar Bayrami speelt de bal naar buiten, naar Cornelissen. Cornelissen moet met de voorzet komen. Komt de bal richting tweede paal, richting Luc de Jong. Weer kan de Jong koppen en doet dat schoon. Oh, dat is even gevaarlijk. Zoals de bal teruggekort wordt door Tim Sparv op zijn keeper... voordat Chatli gevaarlijk kan worden. Maar Richard van der Waarden. 2-0 is het al geworden voor RKC in de 31ste minuut. En het is aanvoerder Frank van Mos. Mosselveld die het doelpunt maakt uit een vrije trap van Sander Duits. Mooi aangesneden en van dichtbij is het van Mosselveld die de bal keihard achter Gentenaar knikt. Een verdiende uh, tussenstand ook, want RKC is toch de beter voetballende ploeg. Vogeltje vrij staat hij daar, Frank van Mosselveld. En Gentenaar staat erbij, kijkt ernaar en heeft geen kans. De thuisploeg op Rozen na een half uur dus al 2 tegen 0. We ja, gaan weer tennis, hè. daar kunnen we de hele dag naartoe gaan. 4-3 in de vijfde zet. Nadal Djokovic, Marcella Mesker ook al vijf en een half uur bezig. Ja, en uh, Djokovic uh, serveert. Het staat uh, 0-15. Iedereen leeft mee. Het is ver na middernacht in uh, Melbourne. Maar er zitten nog steeds 15.000 uh, dolenthousiaste toeschouwers. Want wat een finale is dit. En wat is het mannentennis toch de laatste jaren fantastisch. Want het is natuurlijk niet alleen Novak Djokovic en Rafael Nadal. Het zijn ook Andy Murray en Roger Federer die net zulke spannende wedstrijden spelen. Je ziet wel dat de rallies korter worden. Nou, hier gaan we kijken. F 0-15, voorhand uh, van Djokovic, backhand uh, Nadal. Uh, tempo is er een beetje uit. Nadal ver achter de baseline. Djokovic moet naar voren. Zal hij wat meer risico nemen? Vraag ik me af. Dat zal toch moeten? Want lange rallies, dat is dan niet meer vol te houden na vijf uur. De rally gaat vrolijk door. Backhand van uh, Djokovic. Voorhand Nadal. Voorhand uh, Djokovic. Kort cross. Slice van uh, Nadal. Dubbelhandig van Djokovic. Voorhand Nadal. En de rally gaat door. De plaatsing is van Djokovic. Hij staat meer stil. Nadal moet lopen. Het dus Lijkt me dat hij nu inkomt. Ja, gaat hij het afmaken? De volley aan het net? Jawel, wat een rally zeg. Dit is de Eerste lange rally weer in de vijfde set. Want hoe krijg je het voor elkaar dit nog op te brengen? Ja, een lachje op het gezicht van Novak Djokovic. Hij weet ook dat hij uh, het ongelofelijke hier presteert. 25 slagenwisselingen na vijf uur en een kwartier spelen. En Nadal is fitter, maar in deze rally is toch uh, tactisch uh, Djokovic heel sterk bezig. Hij probeert... Uh... Nadal aan het lopen te krijgen en maakt het dan keurig netjes af aan het net. En dan staat het pas 15 gelijk. Nog altijd 4-3 in de vijfde set in deze fantastische finale. Dan gaan we even naar het veld draaien, Gio Lippens. Want de grote mannen zijn van start gegaan. Hè? Ja, ze zijn van start gegaan voor het spektakelstuk van dit wereldkampioenschap. Natuurlijk, die drie gouden medailles van Nederland zijn mooi. Maar het echte werk dat begint nu pas met de veldrit bij de profs. We zien een bliksemstart van Niels Albert. Hij wordt gevolgd door Dennis Tieba. Dan Sven Nijs. Dan zien we daar ook van toerenhout. En zo komt het hele spul daar voorbij. Het zijn een mannetje of vijf die een beetje los zijn van de rest. En in de verste vechten zien we geen. In Oranje. West-Nederlander bij de start was Gerben de Knecht. Hij ging goed mee in dat eerste stukje. Maar hij is inmiddels betrokken geraakt bij een paar valpartijen. Dringen daar in het zand. En dat betekent dat hij verder naar achter is geworpen. We krijgen nu een hergroepering aan de kop. Albert aan de leiding. In het duin. Hij moet lopen. Dat moet ook Stiba, dat moet ook Nijs en Van Torenhout. Dat zijn de mannen die daar door het zand heen moeten lopen. En ook Kevin Pauwels die zit erbij. Net als Radomir Simonek. Dat zijn de mannen die de koers ...hard maken in het begin van deze wedstrijd... ...omzoomd door 61.000 knetsgekken supporters. En die hout bij Twente FC Groningen en niet. 2-0 nog steeds na 33,5 minuut spelen voor FC Twente. Tweemaal Luc de Jong en FC Groningen probeert nu in aanvallend op zich iets te doen. Het is al een paar keer in de buurt van de keeper Michailov geweest. Maar het is toch FC Twente dat constant eigenlijk in het balbezit komt en blijft. Nu is het balbezit van Ola John. Twee keer een assist voor een doelpunt. Dan doe je het goed. Speelt de bal breed. Overzicht houdt hij naar Wiskorov. Wiskorov in de middencirkel gaat nu de middenlijn over. En kijkt dan wie er vrij staat. Is het Tim Cornelissen ingevallen? voor Tindalli. Aan het begin van de wedstrijd Tindalli geblesseerd en Tim Cornelissen probeert er langs te gaan en krijgt nu de inworp niet mee, wat niet duidelijk voor FC Twente is, omdat Petter Andersson de bal het laatst raakte. Maar de grensrechter en de scheidsrechter beslissen anders. 2-0 is het voor FC Twente tegen FC Groningen dat is dik verdiend. Het is vijf minuten over drie. We dachten, we stellen het nieuws even uit, want het is bijna gebeurd bij tennis. Maar het is nog lang niet gebeurd bij tennis. Dus komt hier het nieuws van drie uur. Gisteren kreeg mijn maat autopech, dus wij met z'n allen duwen. Belt hij me net op om te zeggen dat we dat ritje over gaan doen in Italië op het circuit van Monza. Hij heeft namelijk een prijs gewonnen in de Vriendenloterij, dus wij ook. En nu gaan we daar met z'n allen racen. Wat doe jij met je vrienden als je wint? Let op je brievenbus en speel nu een maand gratis mee met kans op 1 miljoen. De Vriendenloterij. Winnen is nog leuker als je het kan delen.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 de betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst vakkundig door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer. Dit is Radio 1. Het is bijna 7,5 minuten over drie het uitgestelde nos Radio Nieuws. Ik ben even al te jong. De politie in Den Haag grijpt in als de Occupy-betogers... op het Malieveld hun kamp niet openbreken... De gemeente heeft bepaald dat ze voor vanavond weg moeten zijn... omdat dan de winterregeling voor daklozen geldt. Het is dus volgt de gemeente niet verantwoord om mensen met deze temperaturen buiten te laten slapen. De komende dagen gaat het s'nachts flink vriezen. Den Haag wil desnoods de politie inzetten om betogers van het Malieveld af te halen. Er zitten al drie maanden ongeveer twintig Occupy-demonstranten. De actievoerders zouden medestanders hebben opgeroepen vanmiddag het tentenkamp te versterken. In Indonesië zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen bij zware onweersbuien. Ze kwamen onder omvallende bomen terecht. Tientallen mensen raakten gewond. Meer dan 2300 huizen op Java en Bali raakten door het noodweer beschadigd. Het onweer werd veroorzaakt door een tropische storm die de afgelopen dagen over Indonesië trok. Een medewerker van een tankstation in Maastricht... heeft gisteravond twee overvallers verjaagd. De twee richtten een vuurwapen op de pompendienst, gooiden een zak op de toonbank en eisten geld. En toen de man erop een ijzeren staaf tevoorschijn haalde... en op de overvallers afstormde schrokken die zo dat ze er snel vandoor gingen. De politie kon ze niet meer achterhalen. De pompendienst zei later dat hij had gezien dat het vuurwapen nep was... en dat hij het daarom had aangedurfd de mannen te verjagen. En de politie in Gelderland heeft twee jongens aangehouden... die afgelopen nacht zo'n 80 auto's zouden hebben vernield in Bemmel. Van veel auto's zijn de spiegels afgedrapt en de ruiten ingeslagen. De jongens van 18 en 19 zijn aangehouden in Haalderen. De politie roept mensen op morgen aangifte te doen als hun auto ook is vernield. Het weer, het is bewolkt, vanavond gaat het overal vriezen. Vannacht lichte vorst met minimaal tot min 5 en ook kans op motsneeuw. Ook morgen kan er sneeuw vallen bij een temperatuur rond het vriespunt. De dagen daarna zonnig met ook overdag temperaturen onderdoel. Dit was het NOS Journaal. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spa Online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Successchrijver Jan Siebeling verbindt oorlog en liefde in Oscar. Christine Hemmerichs vervlecht een fascinatie voor bloed... met een driehoeksverhouding in een nieuwe roman, Haar Bloed. En opvallende muziek van het B-Movie Orchestra. Straks in of TV, iets na 6 uur op Nederland 2. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl... Meteen na de finale van de Australian Open. Djokovic tegen Nadal. Enige tekening al in de strijd in de vijfde set, Marcella? Nee, het is heel gelijk opgaand. Het is 4-4 en 30 gelijk nu op de service van Nadal. Die wel veel fitter is hoor, dan Djokovic. Maar ja, wat zegt het in deze fase van de strijd? We zagen het eerste punt van deze rally. Een rally van 31 slagenwisselingen. Djokovic op zijn tandvlees. Hij verloor het uiteindelijk doordat hij een voorhand uitsloeg. Maar lag lang uit op zijn rug op de baan. Ik denk dat hij zo eigenlijk een kussentje had willen pakken en willen gaan slapen. Maar ja, hij moet door. Het is nu eenmaal de finale. Nadal neemt de helemaal. Februari vrij. Dat had hij van tevoren al aangekondigd. Maar ik denk na dit toernooi dat Djokovic ook in februari niet op de tennisbaan zal staan. Want uh, de krachtsinspanningen zijn immens. We gaan naar het uh, game point toe in uh, deze negende game van de vijfde set. Het is 40-30. Een goede service van Nadal. Het severen zal belangrijk zijn. Die eerste service en het retourneren. Ik denk dat de wedstrijd daar gewonnen zal worden. Want ja, die rally's, uh, dat kunnen ze toch niet meer volhouden. Djokovic kan risico nemen met een heeft een fantastische return in huis, wat beter dan Nadal. Maar ja, Nadal lijkt nog wat beter te serveren. We gaan kijken, het is uh, 40-30. Nadal heeft dus gamepoint voor een 5-4 voorsprong. Oei, die is maar net uit. Hij ging voor de ace, op de kruising, door het midden, richting voorhand van Djokovic. Zit er nou, millimeterwerk, zit er net achter. Daar komt de tweede service. 40-30 dus, voor die 5-4 voorsprong. Tweede service, richting voorhand. Ja. Ik zei het, Djokovic moet winners gaan slaan met de return. En dat is precies wat hij hier doet. Hij kan het niet meer redden in de rallies. Dat kan ik me haast niet voorstellen. Hij moet risico gaan nemen met returns, met zijn eerste service, korte rallies. En dan heeft hij nog een kans, want Nadal is fitter. Dat mogen duidelijk zijn na vijf uur en wat is het, ongeveer twintig minuten spelen. Maar het gaat nog steeds gelijk op. 4-4 dus in die vijfde set en veertig gelijk op de service van Nadal. Groningen moet ook risico's nemen, maar dan moet je eerst over de middellijn komen, Andy. Ja, het klopt echt gelijk op. Gaat het niet nee. wat dat betreft? 2-0 is het voor FC Twente. Twee keer uitblinker Luc de Jong. Wat speelt die jongen? Een ongelooflijk goede wedstrijd. Niet alleen vanwege die twee doelpunten. Maar, elk, maar dan ook elk duel wat hij speelt: dat, dat wint hij. En FC Groningen kan weinig klaarmaken tegen de verdediging van FC Twente. Nu een bloedneus van Kappelhof. En dat is de linksback van FC Groningen. Die wordt er even bij geassisteerd met deskundige adviezen van. Blom, die zegt, ga maar even aan de zijkant. Dan kun je daar rustig even bij komen. En kunnen wij gewoon verder voetballen. Want in de slotfase, middel drie minuten te gaan. FC Twente, FC Groningen, 2-0. En is bij jou al bekeken, Richard. RKC tegen VVV. Nou, als RKC zo doorgaat, dan gaat het deze wedstrijd zeker winnen en zich herstellen van de dramatische nederlaag vorige week in Enschede tegen FC Twente. Toen werd het 5-0, maar RKC voetbalt zeker na de twee goals die kort op elkaar vielen. Goal van Snow uit een strafschop en vervolgens de rake kopbal van Van Mosselveld. Maar daarna speelt de RKC alleen nog maar beter. VVV heeft nog geen enkele kans gekregen in deze wedstrijd. En het is duidelijk dat de thuisploeg controle heeft over het duel. De bal wordt nu door Braber, de rechtsbek, helemaal teruggegeven. Gespeeld naar Jeroen Soet, die dus nog heel erg weinig te doen heeft gehad. Hoor ik nu dat we opnieuw naar Enschede gaan? Oh, nee. Nee. De een minuutje nog in deze wedstrijd. En dan misschien nog wat blessuretijd. Maar RKC dus duidelijk op roze met die 2-0 voorsprong. Nu even een wat riskante terugspeelbal van Sander Duits. Het staat hier vooralsnog dus. 2-0 voor de thuisploeg RKC tegen VVV. We gaan niet naar Enschede, maar wel naar Kokseide, Gio Lippens. Want hoe ontwikkelt het zich, de, de koers? Nou, het ontwikkelt zich zodanig terwijl ik nu een vechtpartij zie. Tussen een Duitser en een Fransman. Dat is toch wel opmerkelijk. Dat zie je nu niet zo vaak in het veld Marcel Meysen is de Duitse de Fransman is Aurélien Duval. En die zaten elkaar aardig in de haren. En uh, de Meysen sloeg zelfs even met zijn fiets in de richting van zijn tegenstander. Ze zaten wat in elkaar in het zand. Maar we kijken eigenlijk naar het open Vlaamse kampioenschap. Want uh, het zijn de Belgen die hier de boventoon voeren. Uh, die weten dat koning Albert zo meteen over 20 minuten gaat landen. En dat hij dan uh, wil zien dat uh, de hele Belgische ploeg uh, op kop uh, rijdt. Voorlopig hebben we één man aan de leiding. Niels Albert dan op 5 seconden. Kevin Pauwels. Daar dan weer achter 18 seconden van Niels Albert... rijdt Tom Meuse En dan zien we ook de rest van de Vlamingen. We zien van Tornhout, we zien Sven Nijs. Al die namen die daar gewoon meedoen... daar vooraan in het hele veld. Rob Peters zit er ook nog bij. En Bart Arnouts zeven Vlamingen op kop. En daarachter past Zinnik Tibar de uittredend wereldkampioen. Wat een partij. Wat een uh, mooie slijtageslag daar. Djokovic, Nadal, Marcella. Ja, 5-4 zojuist geworden voor Rafael Nadal. Hij heeft zijn service gehouden, maar met moeite. Want Novak Djokovic had een breakpoint. Ja, dat zijn van die spaarzame puntjes. Een fantastische eerste service van Nadal. Eh, linkshandig. Hij ging voor die eh, service ver naar buiten. Naar de backhand van Djokovic. En die kon de return niet meer onder controle krijgen. Dus een heel klein kansje voor Djokovic. Maar toch de 5-4 voorsprong voor Nadal. Eh, die hangt nu met een ijspek. Op zijn nek in de wissel. Probeert zijn lichaamstemperatuur naar beneden te krijgen. Vijf en een half uur gespeeld. Ja, het lijkt me toch niet gezond voor deze mannen. En dat ze nog dit niveau kunnen laten zien is ongelooflijk. Nadal had overigens de trekker wel over kunnen halen hoor. Eerder in deze set. Dat was in de zevende game. Nadal stond 4-2 voor. Had 15-30 op de service van Djokovic. En kreeg een makkelijke bal langs de lijn. Een backhand. En die speelde die veel te scherp. Die ging net naast. Het had daar breakpoint kunnen worden. Het was een fase waarin Djokovic er echt doorheen zat. Maar ja, Djokovic hield stand, kwam terug tot 4-3 en brak vervolgens tot 4-4. Dus op dat moment leefde Djokovic weer een beetje op. Maar ja, de server heeft het moeilijk, staat 5-4 achter. Moet nu dadelijk met eigen service de stand weer in evenwicht zien te brengen. Het is rust bij RKC VVV, daar staat het 2-0. Het Ton-Lokhoff-effect lijkt alweer uitgewerkt. We gaan naar Twente, Groningen en die ook nog steeds 2-0. Ja, daar werkt het Steve McLaren effect nog ja, steeds. Even door. Ik ga even door. <laughs> 2-0, twee keer uh, Luc de Jong, hebben we al gezegd. En dat is wel grappig. Bij Herenveen zie je dan dat duo Narsing-Dost. En hier heb je John uh, de Jong. En dat zijn toch allemaal Nederlandse leuke voetballers die het heel goed doen. 2-0 dus in de slotfase van de eerste helft. Die twee minuten duurt, extra duurt. Omdat we wat blessuretjes hebben gezien. Onder andere van Tien Dalli die al heel snel in de wedstrijd naar de kant moest. Met een blessure en vervangen werd door Tim Cornelis. Balbezit voor FC Groningen. Maar het komt zeg maar tot de helft van de helft van FC Twente. En verder ook niet. Texera de spits niet in actie gezien. Amper wordt ook niet bereikt. Nu is het Van Dijk die de bal heeft en de bal in de voeten speelt. Van Niklas Pedersen. Pedersen bal naar buiten. Naar Tadic. En uh, die uh, wil een uh, actie maken. Maar ja, die actie die, uh, lijkt er dan wel een beetje op. Maar komt in de handen terecht van uh, keeper Michailov. Zonder enig probleem staat hij al in de eerste helft in het doel. Met korte mouwen. Wel zijn handschoenen natuurlijk aan. Maar ik denk dat hij het uh, best koud heeft bij een graadje of 2-3 onder 0. Met een gevoelstemperatuur van min 7. Dus zegt Blom, weet je wat? Een lekker warm kopje thee. Daar heb ik wat trek in. Ik ook. Het staat 2-0 bij rust. Tweemaal Luc de Jong. FC Tenteleid tegen FC Groningen. 2-0 daar in Enschede. 2-0 dus bij RKC VVV. Eerder vanmiddag eindigde Feyenoord tegen Ajax in 4-2. En inmiddels ook rust bij Den Bosch. 2-0-0. Gaan we weer tennissen. Marcella Mesker. Zeg maar dat het weer langer doorgaat. Ja, daar lijkt het wel op hoor. Uh, Djokovic serveert 5-4 achter in die vijfde set. Maar wel 30-0 voor op eigen service. Twee goede punten. Lijkt zich weer wat uh, herpakt te hebben. Fantastisch eerste punt met een lange rally. Goede spreiding. Uh, dat is het belangrijkste denk ik voor de nummer 1 van de wereld. Om Nadal aan het lopen te krijgen. Want dan hoeft hij zelf niet zoveel te lopen. Ja, Ik moest heel eventjes nog denken aan die Wimbleden wedstrijd. Weten jullie het nog? 70-68 was dat. John Isner tegen Nicolas Mahu. Nou, zover zal het... Uh, hier niet gaan. Er was ook een hele andere wedstrijd. Service volleypunten. Dat zijn korte punten over het algemeen. Dit zijn natuurlijk twee mannen die vanaf de baseline tennissen. Rally naar rally naar rally. Vijf uur en 35 minuten gespeeld. 40-0 is het nu voor Novak Djokovic. We staan op het randje van de 5-5. We komen we even terug op de klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Het werd in Rotterdam vandaag 4-2. Bij de rust stond het 2-1 voor Feyenoord. Het werd 0-1 door Eriksen. 1-1 Guidetti. Beetje omstreden penalty. 2-1 Guidetti. En na de rust 3-1 Bakkal. Boulekin bracht de spanning terug tot 3-2. Na een fout van en Mulder En uiteindelijk Guidetti 4-2. Ronald van der Geer met ongetwijfeld een blij coach van Feyenoord. Ronald Koeman. Ronald, je een paar weken geleden een Koeman kan lachen. Na deze middag zeker, hè? <laughs> ja. Ja, nu wel, want... Uh... Het zag er in het begin niet naar uit. ik vond dat Ajax uh, goed speelde. We wilden natuurlijk hetzelfde in de druk zetten. Maar we kwamen niet in de duels. Uh, eigenlijk na 20 minuten pas met een keer een doeltrap. Toen konden we het vastzetten. En uh, ja, zij deden het goed. Sime de Jong die speelde in de bal. Ja, Suleman in het binnen, Eriks van buiten. Hadden we veel problemen mee. We kwamen niet in de duels. Ja, en dat, dat hebben wij nodig. Maar dat heb je ook nodig tegen Ajax. En anders heb je het heel erg moeilijk. Nou, ze kwamen verdiend uh, op de 0-1... En eigenlijk vanaf het moment van de penalty kwamen we beter in de wedstrijd. Toen kwamen we in de duels en toen, toen waren we dreigend. En ik vind uiteindelijk op basis ook van de tweede helft dat we verdiend hebben gewonnen. Je begint met uh, Mokotjo als rechtsachter als verrassing en Leerdam op het middenveld. Waarom had je die keuze gemaakt? Ja, we missen natuurlijk uh, El Madi. En, en, en, en, en met alle respect voor, voor, voor Mokotjo, is geen, is geen El Madi. We, we zochten op die positie... Uh, Kamo is, is gecontroleerder. En uh, heeft ook rechtsback vorig jaar een aantal keer gespeeld. Zelfs daar een keer tegen PSV, tegen Doosak. Dus dat was voor mij geen vraagteken. Ik wilde met Leerdam op het middenveld ook ten opzichte van Jansen... toch wat meer diepte hebben. Iemand die ook daar wegloopt. En Kamo is gecontroleerder. En uh, uiteindelijk pakt dat goed uit. Ja, en in de tweede helft heb je uh, wat dat betreft alles mee. Win je veel, je creëert niet eens zo heel erg veel. Maar het is alles op de goede momenten. Ja, dat klopt. We komen natuurlijk terug in de wedstrijd met een penalty. Wel of niet terecht, weet ik niet. Ik heb het niet, nog niet gezien. En, uh, ja, toen kwamen we beter in de wedstrijd en, en kwamen we eens op 2-1. Uh, zelfs bijna op 3-1, de bal van Fernandes die uh, veel meer goed pakt. Ja, we bleven dreigend uh, met snelheid. En, ja, op de juiste momenten uh, maken we de kolsky ja Het is toch een fenomeen hoe hij dat ook vandaag weer doet. Het uh, was niet 100%, maar hij, hij is slim en hij is pas 19. En, ja, dat geeft een elftal rust, dat geeft een elftal vertrouwen. En dat zag je terug in de tweede helft. En ja, Toen hebben we de momenten gepakt. We hebben wat meer verdedigend gespeeld. We hebben de ruimtes nog kleiner gemaakt. Ja, nou, Ajax in dat opzicht was niet bij machten om daar uh, heel veel uit te creëren. En eigenlijk komen ze nog uh, terug in een wedstrijd. Uh, maar ja, uiteindelijk kost het uh, geen punten. Gelukkig maar voor, uh, voor Erwin Mulder. Ja, toen ging de hardstof wel even omhoog, hè, denk ik. Ja, want de, de wedstrijd in mijn optiek was, was, was over. Ajax creëerde weinig. Ja, en als ze dan op deze wijze op 3-2 komen, ja, dat, dan de een wordt er weer uh, krijgt er vertrouwen door. De ander zal daardoor uh, gaan twijfelen. Maar gelukkig maakten we vrij snel de vieren. toen het uh, ja, toen was het over. Je stond net eventjes rustig in de kleedkamer... terwijl het elftal aan het feesten was, maar het blijdschap was groot. Het is ook een, een Koeman-dingetje, winnen van, van Feyenoord in de Kuip. Of van Ajax in de Kuip. Ja, mijn broer Erwin was, uh, dacht ik, de laatste. En, uh, nou ja, die is al heel lang geen trainer meer van Feyenoord. Dus dan kun je wel voorstellen. En, en ja, als je altijd uh, de mindere bent geweest... en, en, en ja, dan is het logisch na zoveel jaar dat je, dat je naar, naar hunkert... Maar we moesten het nog wel doen en uh, uiteindelijk hebben we het afgedwongen. En dan, ja, dan vind ik dat fantastisch voor de supporters, want ja, er zit zoveel beleving bij die mensen. En, uh, en eindelijk winnen we van Ajax en, en ja, dat gun ik hun uh, absoluut. Zegt Ronald Koeman, de winnende trainer. Ronald van der Geer gaat natuurlijk ook praten met de trainer die andermaal verloor. Ajax verloor dus met 4-2 in de Kuip. De trainer van Ajax heet nog altijd Frank de Boer. Heer Frank, je vraagt je bijna af, waar moet je beginnen over, uh, over deze wedstrijd? Wat is het voor jou het meest opvallende moment van dit duel? Nou, als je van, ons, uh, als je van onze kant bekijkt, is het natuurlijk uh, denk die dubieuze penalty. Of tenminste, volgens mij is het niet eens dubieus. Volgens mij is het geen penalty. Volgens mij kon ik dat van de bank al zien. Die bal gewoon in één uh, rechte weg terugging. En, de, daarvoor was er niks aan de hand. Hadden wij het heft in handen, creëerden we onze kansen. En dan uh, eigenlijk binnen... Ja, een paar minuten sta je met tweeën achter. Terwijl die, volgens mij die vrijtrap trap daarvoor ook heel discutabel was. Goed, het was wel een de war daarna. Nou, daar heb je, daar heb je gelijk in. En, maar ja, we zitten natuurlijk in een fase dat het niet allemaal op rolletjes loopt. En ja, dan hoop je de, dit soort momenten te vermijden. Dat je zeg maar op achterstand komt. Of door dubieuze beslissingen van de scheidsrechter uh, op achterstand komt. Nou, dat, dat is het geval. En dan valt hij ook nog na. Heel snel in de, in de tweede helft de 3-1. Ja, dan hebben we op dit moment niet het vermogen om dat even zo recht te zetten. Nee, dat, dat, dat klinkt voor een lekker raar. Hè? Want je, denk, ja, je stroopt de mouwen op en je komt erin Maar het komt niet, hè? wat je creëert in de tweede helft. Ja, helemaal niks. Nee, eigenlijk helemaal niks. Verder, eigenlijk euh, hebben we de tweede helft gewoon niet goed gevoetbald. Terwijl de eerste helft euh, eigenlijk voor de goal en ook eigenlijk gewoon na de goal zo hebben we goed euh, gevoetbald denk ik, hebben we onze kansen gecreëerd. Je kan op 2-0 twee keer komen en dat verzuimen we. Nou, dan krijg je dan die penalty tegen en die vrijtrap tegen, wat voor mij in mijn ogen helemaal niks was. Hey, je noemt wel zelf het woord ondergrens. Dat, dat wordt vandaag wel weer bereikt, denk ik. Ja, de tweede helft zeker. Hoe, hoe komt een elftal tegen die ondergrens aan? Want waar komt dat vandaan? Het feit dat jullie ja, gewoon niet meer de rug kunnen rechten en het vertrouwen mis. Nou ja, het vertrouwen is er op dit moment denk ik niet. Je begint goed, nogmaals, en dan, ja, dan krijg je een tegenslag. En ja, als je dan in een fase zit waar het allemaal steeds net niet lukt, ja, dan, dan, ja, dan sluip dat erin en je, je hoopt dat het er zo snel mogelijk uitgaat. Maar dat gaat niet zomaar 1, 2, 3, dat blijkt wel. Ja, wat, had je nog gehoopt, toen boelikje uiteindelijk dan, uh, met een gelukje die goal maakte? Ja, tuurlijk, dat je dat het gevoel krijgt uh, dat uh, okay, dat was een lucky dan. Uh, en dan hoop je dat hij uh, heel snel uh, ja, die gelijkmaker kan vallen. Ja, dan, dan weet je uh, niet wat er dan nog kan gaan gebeuren, maar het mocht niet baten. Ja, die overwinning van Feyenoord op Ajax tikt hier dubbel zo hard aan in positieve zin. Is dit ook een dubbele nederlaag voor jullie, omdat die prestige er zo dik op zit? Nou, ja, natuurlijk is het er altijd prestige en wil je van Feyenoord winnen. Dus, uh, de enige klassieker in Nederland, en die wil je gewoon heel graag winnen. De andere kant, als je naar de stand van de ranglijst kijkt, uh, had je gewoon moeten winnen vandaag. Van de Boer, Feyenoord-Aijks, dus 4-2. Snel naar Marcella Djokovic-Nadal. Ja, breakpoint Djokovic op 5-5 in de vijfde set. En daar komt een tweede service aan. Djokovic uh, oogt gretig. Daar komt de service. Die is goed, maar heel ondiep. Backhand return. Backhand van Nadal. Oeh, uh, Djokovic in moeilijkheden. Goeie crosscourt. Backhand van Nadal. rett hem uit deze benarde situatie. Nadal werkt het breakpoint weg. Net als in die vorige game. Eh, blijkt toch dat de tweede helft van deze vijfde set. Dat, eh, dat Nadal het wat moeilijker heeft op de service. Hij begon eh, veel beter dan Djokovic. Die natuurlijk toch een dreuntje had gehad. Van het verlies van die vierde set tiebreak. Tiebreak waarin hij met 5-3 voor stond. En toen een beetje... Chokte, zoals we het zeggen. Makkelijke bal, makkelijke voorhand miste. Hij liet het daar liggen. Nadal vocht zich terug en had het beste van de vijfde set in het begin. Nu veert gelijk. Harde eerste service. Die services komen goed door bij Nadal. Als hij zijn eerste service in krijgt, dan wint hij ook 77% van de punten. Dat doet hij beter dan Djokovic. Maar ja, nu moet hij het met een tweede service doen. En op die tweede service, daar is Djokovic juist weer zo sterk. De returns zijn goed van de Servië. Die is diep. Korte bal van Nadal. Voorhand. Nadal en die gaat uit. Geen precisie. Hij protesteert nu. Wat is er aan de hand? Gaat naar de scheidsrechter toe, de Fransman, Pascal Maria. Dacht hij dat er iets werd gekold door een lijnrechter? Hij klaagt. Maar ja, er is uh, niks tegen te beginnen. Het was gewoon een verpunt. Uh, Die tweede service was niet goed van uh, Rafael Nadal. Die kwam ondiep. De return van Djokovic was uh, uitstekend. Toen ging de rally en maakte Nadal het foutje. Uh, dus nu is het uh, opnieuw. Breakpoint voor Novak Djokovic. Tweede in deze game bij de 5-5 stand in de vijfde set. Vijf uur en 44 minuten gespeeld. Nou, daar gaan we. Uh, Nadal concentreert zich... En oom Tony, och man, wat heeft hij het te pakken en benauwd. Die zit daar natuurlijk ook op het puntje van zijn stoel. Daar komt de eerste service. Als die in is, heeft Nadal een voordeel. Daar gaat hij. Die service is goed naar de voorhand Jokwit. Voorhand Nadal, dubbelhandige backhand crosscourt. Die blijft diep. Ze spelen rustig, wat hoog over het net. En dan een duurtje van Nadal. Een slice in het net. Wat was dat? Hij viel een beetje achterover. Was het angst? Was het vermoeidheid? Wie zal het zeggen? Het doet er ook niet toe. Want het wordt 6-5 voor Novak Djokovic. Hij breekt Rafael Nadal. Toch wel in een hele spannende en cruciale fase. En dat betekent dat Djokovic dus in de volgende game... mag serveren voor de winst van deze Australian Open. Ze gaan heel even rusten daar. En wij gaan naar de hoofdpunten van het nieuws om 1 minuut voor half 4. Radio 1. Het NOS-journaal. Hier is Freddy Fonteyn. De politie in Den Haag grijpt in als de Occupy-betogers op het Malieveld hun kamp niet opbreken. De gemeente wil dat ze voor vanavond weg zijn. Dan gaat de winterregeling voor daklozen in. Het is volgens de gemeente niet verantwoord om mensen met deze temperatuur buiten te laten slapen. De komende dagen gaat het s'nachts flink vriezen. De Occupy-betogers zeggen dat ze niet vrijwillig vertrekken.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 Toen de man daarop een ijzeren staaf tevoorschijn haalde en op de overvallers afstormde... schrokken die zo dat ze er snel vandoor gingen. De bediende zei later dat hij had gezien dat het vuurwapen nep was. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Sport Radio NOS, op Radio, Hij gaat serveren voor de Australian Open, Novak Djokovic, Marcella. Ja, we gaan beginnen aan het eerste punt. Het duurt allemaal lang, het is logisch. De spelers nemen hun tijd. Officieel heb je maar 25 seconden tussen de punt. Maar ze nemen er rustig 30, 35 seconden terecht. Het eerste punt, de rally aan de gang. Backhand Nadal, voorhand de Djokovic, de slice. En Dat betekent dat Djokovic het over kan nemen. Dat doet hij niet. Was die bal niet uit? Nee, die was op de lijn. Lange rally, opnieuw. Backhand cross van Nadal. Backhand, dubbelhandig. Beetje door het midden, niet te veel risico van Djokovic. Wacht op zijn kans. Het gaat heel rustig. Rustig. En dan een foutje van Nadal. Onnodige fout, was niet nodig. Want hij was in de buurt van de bal, hoefde niet veel te lopen. Maar je ziet dat dit een, een heel rustig punt is, gespeeld door Djokovic. Eigenlijk wel heel slim hoor, want ja, hij leidt met 6-5. Hij heeft niks te verliezen, Nadal heeft alles te verliezen. Dus heel goed hoe Djokovic hier de druk bij Nadal neerlegt. Zelf geen fouten maakt, maar zegt van nou jongen, als jij je wil breken, doe het maar. En dus een belangrijk eerste Punt. Hij zet de toon. Het wordt 15-0 voor Novak Djokovic. En dan gaat hij weer serveren. Even stuiten. Wacht niet eens te lang. Daar komt de eerste service. En die is goed. De eerste service richting backhand van Nadal. En dan wordt het 30-0. Dat betekent dat Novak Djokovic nog maar twee puntjes is verwijderd van de winst. En ineens heeft hij weer een beetje die... die... Over zich. Soms een tikje arrogant. Maar ja, dat moet je hebben hoor. Als je wil winnen, dan moet je af en toe ook eens gemeen zijn. Je ziet ineens dat hij weer rechtop uh, loopt. De borst vooruit. Uh, de ogen helder. En uh, dat zie je als Novak Djokovic in zijn eigen kunnen en in zijn eigen overwinning gelooft. Twee puntjes heeft hij dus nog maar nodig. We gaan kijken weer naar zijn eerste service op 30-0. Daar komt die goede eerste service. Dat is belangrijk. De return is ook goed van voor Nadal. Voorhand Nadal. Voorhand Djokovic. Crosscourt. wat gaat. Uh, ja, Djokovic doet niet zoveel. Speelt uh, rustig diep terug. Probeert uh, Nadal de fout te laten maken. Maar slaat nu zelf die bal uh, net uit. Vraagt wel een challenge aan. Want ja, als het maar zo een paar centimeter scheelt. Dan kan hij misschien de lijn nog net hebben meegepikt. Dus uh, zal Hokkaï uh, het uh, moeten uitleggen. Ja, die bal die zit er toch wel 10, ver achter 25. hoor. Kleine 10 centimeter. Maar het is natuurlijk ook een manier van Djokovic om even adem te happen. Even tot rust te komen. Niet meteen door te spelen. Het is niet erg. 30 dan wordt het 30-15. Nadal nog steeds onder druk. Wat gaat Nadal doen? Neemt hij het tempo? Neemt hij wat risico? Ja, hij moet. Hij staat onder druk. Nadal staat klaar met die uh, matte kloppersgrip bijna. Zo'n platte grip waardoor hij zo ontzettend veel topspin uh, kan slaan. Eerste service van Djokovic. Daar gaat hij in naar de backhand opnieuw natuurlijk. Voorhand uh, van Nadal. Die zit niet lekker in de rally. Djokovic wel. Slice uh, van uh, Nadal. Voorhand Djokovic. Slice weer van Nadal. Djokovic naar het net slaan. Laat hij de winnaar? Nee, nog niet. De lop van Nadal en de smash. Oeh, onder in het net. Ja, de krachten die zijn gewoon weg uit dat lijf van Djokovic. Goeie verdedigende lop, zeg van Nadal. Die nu ook voor overgebogen hangt en naar adem snakt. Zijn handdoekje weer pakt. Het gezicht afdroogt. Want wat een belangrijk punt. De, de aanvalsbal was prima van Djokovic. De verdedigende lop. Een eh, goede lop, niet perfect. Maar ja, na vijf en een half uur, na vijf uur en drie kwartier spelen... dan wil dat lijf niet meer de lucht in. Dan doen die buikspieren pijn. Dan zak je een beetje in elkaar bij de service. En dus ook bij de smash. Die gaat onder in het net. En dan is Nadal weer terug in de game. En is het van 30-0, 30 gelijk. En dat is toch wel heel wat anders. Nou nu, een big, big, big point. Een bal, die gaat uit. De eerste service gaat uit van Djokovic. Tweede service nu. Kijken wat Nadal doet. Doet hij een stapje naar voren. Hij moet het initiatief toch pakken, want dat weet hij tegen Djokovic. Anders is hij de klos in de rally. Doet hij niet. Hij blijft achter de baseline. Return is goed. Backhand van Djokovic ook. Backhand met uh, een netbal. Goede crosscourt van Djokovic. De voorhand van Djokovic. Gaat hij naar het net? Nee, Djokovic durft niet. Kruipt weer naar achter op de baseline. Voorhand uh, van Nadal. Die staat ver achter de baseline. Djokovic heeft het initiatief, maar ja, kan het punt winnen. Houdt Nadal het vol? Ja, die houdt het vol. Die komt met een streep langs de lijn vanuit zijn backhandhoek. Maakt nu drie punten op rij en dan wordt het 30-40. Heeft Rafael Nadal een breakpoint? Het is niet te geloven. Sensationeel wat deze mannen hier laten zien. Applaus ook van uh, oom Tony. Dat doet hij trouwens ook als Djokovic een punt maakt. Een sportieve man. Op- en top uh, coach En hier uh, wordt uh, de return uh, in de rally gemist door Djokovic. Slaat hem in het net. Heeft niet meer de controle op die alles of niets backhand langs de lijn van Rafael Nadal. En dan wordt het 30-40 breakpoint voor 6-6. En u weet het, hè? geen tiebreak. Er wordt gewoon met twee games verschil gewonnen bij de Australian Open. 30-40. We gaan weer uh, serveren. Djokovic neemt natuurlijk eventjes zijn tijd. De eerste service gaat uit. Ja, dat is voor hem pijnlijk. Maar goed, hij heeft de tweede service nog. Dubbele fouten heeft hij niet veel geslagen in dit vijfde set duel. Maar... Nu wel heel lang stuiteren met die bal. Daar komt de tweede service. Die gaat goed. Nadal, goede return, loopt om zijn backhand heen. Weer een voorhand van Nadal. Backhand cross, uitstekend van Djokovic. Is goed genoeg. Neemt die bal net even wat sneller. Wat is die man toch goed dat hij achter elkaar die bal vanuit de verdediging... en dan weer naar de aanval kan spelen. 40 gelijk. Hij overleeft dus het breakpoint. En dan wordt het 40 gelijk. Ja, average rally zien we hier in beeld. 5,4 slagen een rally. En dan denkt u, nou dat is helemaal niks. Maar dat is ontzettend veel hoor in het uh, mannentennis of het vrouwentennis. Daar zitten rallies bij van 20, 30 slagenwisselingen. We zagen tegen, de, uh, tegen Andy Murray de halve finale slagenwisselingen van meer dan 40. Dat was absurd. Want ga maar na. Veel servicepunten, veel returnfouten. Dus dat zijn uh, rallies van 0 of 1 slag. En dan is het voorbij. Dus 5 tot 6 slagen gemiddeld. Gemiddeld over 5 uur en 45 minuten. Dat is echt extreem veel. Dan gaan we 40 gelijk. 6-5 nog altijd voor Novak Djokovic. Serveert voor zijn derde Australian Open-titel. Service gaat goed. De return is prima. De voorhand. Oeh, hij gaat het via het net. Maar de rally gaat door. Backhand Nadal. Voorhand Djokovic. Backhand weer via het net. Maar nu gaat die bal via het net uit. Djokovic met zijn vingertje naar boven. Van uh, God help me alsjeblieft. Want nu heb ik toch matchpoint voor. Het eerst in de wedstrijd 6-5 in de vijfde set. En voordeel voor Novak Djokovic op zijn eigen service. Hoe krijgt deze man het voor elkaar dat hij überhaupt in deze positie staat? Een ongelooflijke 5-setter tegen Andy Murray in de halve finale. 24 uur om te herstellen. Nadal had twee dagen. Na die eveneens zo'n mooie partij. Weliswaar vier sets tegen Federer. Nu komt het matchpoint. Daar komt Djokovic met een uh, eerste service of wordt het een tweede. Hij stuiterd nog. Nou, dat doet hij zo'n 15 keer. Daar komt die eerste service in. Daar gaat de bal naar de backhand. En daar komt de voorhand. En hij is goed. Hij slaat hem rechtstreeks richting voorhand van uh, Nadal. En Novak Djokovic wint de. Australian Open. Het is toch niet te geloven. Wat moet deze man niet alleen een inhoud hebben. Maar wat is hij toch ook ja, mentaal de sterkste van allemaal. Want hoe goed Nadal, Federer, Murray ook zijn. Djokovic heeft net dat streepje mentaliteit voor. En daardoor is hij de nummer 1 van de wereld. Is het tijdperk Novak Djokovic echt aangebroken. Hij heeft het overgenomen van uh, Roger Federer. En hier wint hij zijn derde Australian Open. Open. Het is de vijfde Grand Slam in totaal. En uh, drie Grand Slams achter elkaar nu gewonnen. Wimbledon 2011, US Open 2011 en nu Australian Open 2012. En dat zijn er niet veel die dat hebben gedaan, die dus zo'n striek hebben kunnen maken. Uh, om even aan te geven dat dat toch tennislegenden zijn. Lever deed dat in 69, Sampras deed dat in 93, Federer in 2005, Nadal in 2010. En nu dus Novak Djokovic in 2012. Hij wint de Australian Open, hij is de nummer 1, hij is de beste van dit moment. Hij verslaat Rafael Nadal in de langste finale ooit van een Grand Slam van de Australian Open. En uh, hij wint van Nadal in een sensationele partij met 7-5 in de vijfde set. Gaan wij we maar weer eens even gewoon voetballen en die na al dat tennisgeweld. Twente Groningen heeft Groningen van alles gewisseld. Je mag er maar drie hè. <laughs> Niemand. Oh. <laughs> Niemand. Nee, nou maar nu wel een mogelijkheid. En een hele aardige als die bal erin gaat. En het is Van Dijk, als ik het goed zie, die 2-1 scoort uit een uh, vrije trap. Die uh, genomen wordt... En er wordt wel hevig geprotesteerd bij Blom. Maar het is Virgil van Dijk die 2-1 scoort. Dus wissels waren helemaal niet nodig. Vrije trap kwam vanaf de zijkant. En hij kwam voor de voeten van Van Dijk. Die eigenlijk bij alles en iedereen wegliep. Er wordt wat geklaagd over het buitenspel, over duwen. Nou, geen van allen is het tijd. Hij krijgt hem mooi voor de voeten. Voor zijn rechter Virgil van Dijk. En scoort 2-1. En is deze wedstrijd weer helemaal open. Want in de eerste helft geen mogelijkheid. Geen kans gezien voor FC Groningen. En nu dan meteen in het begin van de tweede helft 2-1. En meteen willen ze nog meer. Nou, Pieter Huisra heeft aardig toegesproken, denk ik, in de rust. FC Groningen stond minutenlang alleen op het veld. In, aan het begin zeg maar, van de tweede helft te wachten op FC Twente en op Kevin Blom. En hebben de kou getrotseerd en waren zo geprikkeld dat ze maar heel snel de 2-1 maakten via Virgil van Dijk. Het is 2-1 bij FC Twente, FC Groningen. Ik naar het Belgische feestje in Kokseide, het WK-veldrijden, Gio Lippens. Nog steeds een Belgisch feestje, nog 400 uh, rijden voor Niels Albert. En het zou te ver gaan om te zeggen dat hij nu al aan zijn eerder rondje begonnen is. Maar het ziet er toch wel naar uit dat hij hier de wereldtitel gaat pakken. Want wat ze daarachter ook proberen, Sven Nijs en Kevin Pauwels, gebroedelijk daar bij elkaar op de modder. Ze komen gisteren pad dichterbij. Sterker nog, Albert loopt steeds verder weg. De voorsprong zojuist bij het passeren van de streep, met nog vier rondjes te gaan, 38 seconden. Albert dus eerste, dan Nijs, dan Pauwels. Dan krijgen we een hele zwik andere Belgen. Rob Peters, Bart Arnouds, de man die vertrekt bij Rabobank en die bij aa drink gaat rijden. Tom Meuwse en Klaas van Torenhout, dat zijn de eerste achtervolgers. En dan Simonek als eerste buitenlander op 1 minuut en 14 seconden. Hij komt nu hier over de streep onder onze positie langs. En de voorsprong, die achterstand is alweer opgelopen tot anderhalve minuut. Daar hebben we ook Stibar. Nederlanders, ja, we zien ze voorlopig niet. Gerber de Knecht is de beste. De Nederlander op de 14e plek. En dan kijken we wat verder naar achter. Daar zien we ook nog Niels Bubbe en Twan van der Brand op plek 19 en plek 20. Nee, we doen niet echt mee hier in dit feestje. Eigenlijk doet niemand mee, behalve de Vlamingen. En degene die er bovenuit steekt, zal waarschijnlijk wel voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen worden. Want na Hoger heide lijkt Niels Albert ook op weg naar zijn tweede wereldtitel. En dat doet hij dan in Kokzijde. Gaan ja, we weer voetballen, RKC, VVV doet VVV eigenlijk mee in Waalwijk, Richard van der Maaien. Nou Lux tot nu toe. De eerste kans eigenlijk van de wedstrijd, een, een halve minuut geleden. Goede voorzet vanaf de rechterkant. En het is Rick Verbeek die in de tweede helft in de ploeg is gekomen bij VVV. die de bal net naast het doel van zoet schiet. Dat was de beste kans dus voor de ploeg van Ton Lokhoff, die er echt weinig van bakte in de eerste helft. Geen enkele kans gekregen. Nee, het is RKC dat het betere voetbal hier vanmiddag in het eigen stadion laat zien. Op jacht is geweest, ook in de eerste tien minuten van de tweede helft, naar een derde goal. En VVV. Dat is plichtmatig en flets tot nu toe in dit duel. Terwijl de belangen toch zo ontzettend groot zijn. En VVV vorige week nog prima voetbal speelde tegen Feyenoord. En dat duel ook won met 2-1. Tien minuten zijn we dus bezig. En van VVV hebben we slechts één gevaarlijk moment gezien. Dat zegt genoeg over het optreden van de Limburgers. Een vrije trap krijgen we op het middenveld op de helft van VVV. Met Sander Duits die goed speelt. Net als Evander Snow. Twee middenvelders van van RKC, met name Snow, is de uitblinker bij de thuisploeg. Altijd aanspeelbaar. Een voetballer met heel veel power. Maar ook technisch is het allemaal dik in orde. En RKC is in dit duel heel duidelijk de baas. Vooral op het middenveld. Wint de meeste duels. En dan kom je een heel eind in het voetbal. Het is VVV nu weer dat het balbezit heeft aan de linkerkant. Maar er wordt goed verdedigd door RKC. De bal gaat terug naar Drost. Aan de rechterkant. Die zoekt dan met een lange bal. Yvender Snow Die probeert met een uitgestoken been die bal te pakken. Dat mislukt. Bal gaat over de zijlijn en dus een ingooi voor VVV met Jeffrey Leivakabessi. De afgelopen jaren speelde hij in de Duitse Bundesliga. Terug nu in de eredivisie, oudspeler van NEC. Maar hij gooit de bal slordig en RKC kan dan weer overnemen met Snow, met Drost. En dan achterin rustig rondschuiven met Ramos. Het is 2-0 voor de thuisploeg. Dik en Dik verdiend. Jongeren onder ons zullen denken, hey, is toch een nummer van Jamie Cullen? Nee, hoor, werd al heel mooi gezongen in 1968. Everlasting Love, The Love Affair. Het klonk zelfs, zwart-wit, Tom. Uh, we gaan naar mooi Twente het FC Groningen. Twee eindig altijd voor de tukkers daar, Andy. Ja, maar het is uh, wel leuk om te zien dat in de tweede helft FC Groningen heel anders aan het voetballen is. Veel agressiever, veel meer in de duels winnend. En nu ook weer een vrije trap voor FC Groningen. 2-1, de voorsprong nog voor FC Twente. Na een 2-0 voorsprong, twee keer de jong, was het Virgil van Dijk. Twee minuten na rust, die uh, de aansluitingstreffer. Produceerde uit de vrije trap van de man die nu ook weer uit achter de bal staat... Dusan Tadic, een uh, man met uh, fluede sloffen... want hij kan met die witte schoenen van hem heel aardig die bal uh, raken. Nu weer uh, eigenlijk hetzelfde principe als bij de 2-1. De lange mensen mee naar voren zoals Virgil van Dijk. Daar komt die bal richting de tweede paal. Daar wordt hij met moeite nog net weggekoopt door Luc de Jong... die zijn verdediging helpt, maar wel ten koste van een hoekschop... voor FC Groningen. De tweede hoekschop in de tweede helft, allebei voor Groningen. En Tadic vanaf de rechterkant nu helemaal naar de linkerkant... Om ook weer die hoekschop uh, te nemen. Als, uh... FC Twente dus onder, uh, onder druk staat. Het was trouwens uh, Douglas. Douglas die uh, de bal kopte en de hoekschop uh, weggaf. Tadic met het linkerbeen vanaf de linkerkant. De bal die dus van het doel af gaat uh, komen. Dan komt die bal gaat richting de penalty stippen. En wordt wel gekopt door Van Dijk maar over het doel van Michailov. Het is weer een wedstrijd geworden. Een spannende wedstrijd. Het publiek gaat erachter staan. Het uh, zit weer helemaal vol in de Groelswesten met zo'n 25.000 mensen. En dat is prettig bij het voetbal onder deze temperaturen. Maar het uh, het uh, spel is van beide kanten nu hartverwarmend. Het was het in de eerste helft. FC Twente dat de toon zette. Nu is FC Groningen weer in de wedstrijd. Heeft uh, even balbezit, maar dan is het uh, Cornelissen die ertussen zit. Maar niet voor lang. Omdat uh, Bayrami, die uh, niet echt heel uh, goed is uh, vanmiddag, de bal kwijtraakt. En een overtreding maakt. Vrije trap voor FC Groningen. FC Twente gaat wisselen eruit. Van, nou, Dat had het er net over. Bayrami, hij zat niet in de wedstrijd, wordt... Gewisseld en erin gaat komen Willem Jansen voor FC Twente. Stand na 11 minuten in de tweede helft gespeeld hebben De 2-1 voor FC Twente. En dan die belangrijke wedstrijd in Waalwijk. Richard van der Made, waarbij de thuisclub beter begrepen heeft wat er op het spel staat dan Venlo. Hè? Ja en vanavond of vanmiddag moet ik natuurlijk zeggen. goede zaken uh, kan gaan doen. Op 21 punten kan uh, komen over NEC uh, heen. Dat uh, vanmiddag nog in actie uh, komt natuurlijk. Maar uh, dan in elk geval afstand neemt van uh, ploegen zoals. VVV, De Graafschap en Excelsior. En als je het spel zo bekijkt van de ploeg van Ruud Brood... dan is het ook dik en dik verdiend dat ze nog altijd leiden Met 2-0 doelpunten van Snow en van Mosselveld. Nu opnieuw RKC in balbezit met Sander Duits. Speelt Meijers aan, altijd in beweging. Dan weer naar Snow, ook al zo goed spelend bij RKC. En de bal vervolgens naar de linkerkant. Dan jaagt VVV wel wat, maar het gebeurt allemaal met weinig overtuiging. Weer is het Snow die de bal simpel plukt. Het lukt vanaf de voet van Berghuis. Onzichtbaar bij VVV. En nu dieper op de helft van uh, VVV. Is het misschien Meijers die wat leuks kan bedenken? Dat mislukt. En de bal dan in de handen van uh, Gentenaar. Die hem vervolgens weer uitrolt naar uh, Yoshida. Ja, VVV en uitwedstrijden. Het lukt maar niet. De laatste overwinning van VVV. Dateert alweer van december 2010. Dat is dus echt heel, heel lang geleden. Ook dit seizoen, uiteraard. Dus nog geen uh, overwinning buiten Venlo voor VVV. 63ste minuut. De bal. Al licht bij Zoet. Die speelt hem vervolgens naar Ramos. Centraal spelend vandaag bij RKC. En die... Verschillens weer twee. Hij gaf het zelf met zijn hand aan. Zijn derde. Luc de Jong scoort voor FC Twente. 3-1. Het was een... Uh... Een actie aan de zijlijn waarbij de grensrechter een dubieuze rol speelde. Want er werd een overtreding gemaakt, maar de inworp werd gegeven aan FC Twente. En uit die inworp gaat de bal snel naar voren richting Ola John. En dan weet je dat het gevaarlijk wordt. Weer lanceren in Yarrié. voor het doel. Weer helemaal vrij. Luc de Jong. De derde voorzet in de wedstrijd van Ola John. En de derde goal van Luc de Jong die zijn totaal nu op 15 heeft staan. En zorgt voor een 3-1 voorsprong voor FC Twente tegen FC Groningen. 3-1 dus hier. En hoe staat het bij Richard van der Made? Nog steeds 2-0 in het voordeel van RKC en het publiek. De aanhang van de Waalwijkers vieren feest achter het doel van Jeroen Zoet. Duidelijke cijfers zijn het. En VVV dat ook in de tweede helft weinig kan uitrichten. Het is allemaal zo plichtmatig weinig overtuiging. En slechts één kans nog maar gehad. Dus via Verbeek en verder eigenlijk helemaal niets. Nu is het weer RKC met Drost. speelt De bal prima naar Snow. Die wordt dan flink op de huid gezeten door VVV. Dat is een Overtreding. Goed gezien door scheidsrechter Fink. Die zojuist ook een gele kaart gaf aan Mitchell Schet. Heel erg dom. De speler van RKC. Die doorging terwijl het buitenspel was. Allang gefloten door scheidsrechter Fink. Tikte de bal tegen de touwen. En uh, dat was dus een, een terechte gele kaart. Voor Schet. Die ook uh, op slag van rust. al zo'n grote kans had om de wedstrijd definitief te beslissen. Na nou, overigens ook prima werk van die nieuwe speler van RKC. Nemet. Christian Nemet. Een uh, Hongaar die dus in de winterstop is gekomen hier bij RKC. Nu misschien een aanval van VVV aan de rechterkant van het veld. Met Berghuis, van wie we nog heel weinig hebben gezien. In duel met Van Mosselveld. Nog altijd Berghuis. Stikt de bal terug naar Timicela. Dan Berghuis. randje strafschopgebied. Combinatie met Holla, die wat dieper is gaan spelen in de tweede helft. Maar er wordt goed verdedigd door Sander Duits. Het is allemaal compact bij balverlies bij RKC. Er wordt heel weinig ruimte weggegeven. Nu misschien een schot van Holla. Dan Wolver. De Nigeriaan, die ook al onzichtbaar is bij VVV. Ook heel weinig bal krijgt dan meel is dus eindelijk. Kleunt hier eens een klein beetje in. Dat heeft VVV nodig. Er moet duidelijk een schep bovenop. Maar de meeste duels in deze wedstrijd worden gewoon gewonnen door RKC. Dat nog altijd leidt met 2 tegen 0. Belgen tegen Belgen in Kokseide. Maar welke Belg is uiteindelijk het sterkste? Gio. Koning Albert, dat is de sterkste. En dan heb ik niet over die koning die vanuit het paleis in Laken vlakbij Brussel hier even naar Kokseide toe is gekomen. En die in elk geval kan gaan meemaken dat Niels Albert aan zijn laatste twee rondjes hier gaat beginnen op het WK-parcours. Het is inderdaad Niels Albert, dat is toch de nieuwe koning van Vlaanderen, de nieuwe koning van België. Want hij presteert het om de hele concurrentie op afstand te zetten. Zes Vlamingen in de achtervolging, ongelooflijk. Ze zijn allemaal bij elkaar. Gekomen. Sven Nijs natuurlijk. Kevin Pauwels daar aan de leiding met die rode maillot aan. Die uh, in ieder geval hem nog een beetje tegen de kou moet gaan beschermen. Dan hebben we Rob Peters, Tom Meeuwse, Bart Aanhus en Graas van Tornhout. Dat zijn de achtervolgers die nu pas op de finish afkomen. Dan is de klok al ruim 40 seconden verstreken. En is het Meeuwse die dan weer eens even de tempo moet gaan maken. Want Powell's denkt, ja ik ga niet meer vol in die achtervolging. Ik ga niet mijn landgenoten weer op sleeptouw nemen naar die ene leider, naar Niels Albert. Wat is het ongelooflijk knap van Albert die hier wel moet gaan winnen met het bezoek van zijn naamgenoot de Belgische koning. En als je dan bedenkt, dat las ik zojuist even op internet, dat de Belgische ploeg de hele week al zit in Hofterduinen En jawel hoor, aan de Albert de Eerste Laan. Dus het kon allemaal niet missen voor Niels Albert dat hij hier wereldkampioen gaat worden. Drie jaar na Hoge Heide pakt hij dan de wereldtitel in kokzijde. Behalve, behalve, je mag het niet zeggen, als die pech krijgt. Want er kan natuurlijk nog van alles gebeuren in die laatste twee rondjes. All yeah. Het album van Amy Winehouse, Our Day Will Come. 20 Groningen en die houdt kamp 3-1 en uh, einde wedstrijd. Ja Tom, ik durf het niet te zeggen. Maar dat is het leuke van voetbal. Want Groningen blijft het toch proberen. Maar 3-1 is natuurlijk een goede voorsprong voor FC Twente. Drie keer de voorzet van Ola John. Drie keer het doelpunt van Luc de Jong. En Ola John heeft ervoor gezorgd dat zojuist Tom Hiarie... die werkelijk aan alle kanten voorbij werd gelopen... gewisseld werd door zijn trainer Pieter Huistra. En Tim Keurntjes is nu linksback gaan spelen. En Kappelhof rechtsback. Die moet dan Ola John in bedwang gaan houden. Maar wat is het toch knap zoals die twee jongelingen... van. FC Twente, John en uh, de Jong. Die wedstrijd helemaal naar zich toe hebben getrokken. Is het Texera die de bal paast. Maar Texera is dan een aardige spits. Maar toch niet in vergelijking tot een man als Luc de Jong. Want hij raakt de bal meteen kwijt. Ola John probeert de bal te spelen Willem Janssen. Lukt niet. En dan wordt de bal opgevangen door Tim Sparks. Sparv speelt de bal even breed naar Pedersen. Pedersen bal naar buiten. Naar Andersen. En dan gaat de bal weer terug naar Keurntjes. De invaller dus die de bal voor het eerst speelt. Naar Virgil van Dijk. De maker van het enige Groningen. Doelpunt 3-1. De stand in het voordeel van de Tuckers. Gespeeld 20 minuten in de tweede helft. En dan gaat Kees Kwakman de bal maar eens opbrengen. Doet dat goed. Komt de bal bij Texera terecht. Texera met Wisscherhoff. Maar Wisscherhoff maakt het Texera zo moeilijk. dat Texera de bal weer kwijtraakt. En Ola John de bal mee neemt. En dan Fer. 3 tegen 3. Fer heeft de bal. Speelt de bal naar buiten. naar Luc de Jong. Luc de Jong probeert meteen terug te passen Goed gedaan. Doelpunt. Oh, oh, oh. Wat een heerlijk doelpunt weer van FZ Twente. 4-1. Leroy Fer. En nu is de Luc Dion, de, de maker van de eerste drie doelpunten. Met een beetje geluk, dat hoort er ook bij. Maar Leroy Ver is de maker van het vierde 20 doelpunt. Een perfect uitgestelde counter naar balverlies van Texera. Is het 4-1. En om op jouw vraag terug te komen. Ja, de wedstrijd is ja. gespeeld, om 4-1 in het voordeel van FC Soms duurt het even, maar dan wordt het nog duidelijk gelukkig. Bij <laughs> elkaar <laughs> tegen VVV staat het nog altijd 2-0... door goals van Snow en van Mosseveld. En in de Jupiler League 0-0 nog altijd 20 minuten voor tijd... bij Den Bosch tegen Willem II. Taekwonderkaart Tommy Molet heeft bij het Olympisch kwalificatie... in de Russische stad Kazan een ticket voor de Olympische Spelen... van 2012 bemachtigd. De Tilburg gebruikt in de klasse tot 80 kilogram de finale. En dat was uh, voldoende om zich te kwalificeren voor Londen. En voor de eindschrijd tegen de Armenier Jeremian meldde Molet zich af omdat die partij er niet meer toe deed. Een medaille volstond en een kwotumplaats is uh, nu bereikt voor Londen. En bij het EK Shortwack in Tsjechië is Sinki uh, de knecht erin geslaagd om het uh, allround kampioenschap naar zich toe te halen. Hij werd als Europees kampioen over vier afstanden. Het tweede werd Niels kerstold. En er was nog meer goed nieuws voor de Nederlandse ploeg... want Jorien Termors werd tweede bij de Vrouwen Allround. We gaan er even uit voor het nieuws van 4 uur. 20 Groningen, 4-1, RKC, VVV 2-0, Feyenoord Ajax, 4-2. langs de lijn op 1. Dit is Radio 1.